Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De lockdown duurt nog drie weken langer. Dat gaat het kabinet morgenavond officieel bekendmaken. Het duurt dus nog wel even voordat we weer naar de kapper of de meubelwinkel kunnen... ...zegt mijn collega Xander van der Wulp in Den Haag. Het is inderdaad lang, want het is niet nog drie weken vanaf morgen dan als de persconferentie is... ...maar het is drie weken vanaf 19 januari... Het moment uh, totdat de lockdown al zou uh, duren. En ik denk dat het ook, uh, ja, het is wel realistisch. Want de druk in de ziekenhuizen die duurt voort. Het aantal besmettingen is nog veel te hoog. Volgens bronnen blijven alle maatregelen die nu gelden van kracht. Alleen de basisscholen gaan mogelijk iets eerder open. Daar wordt nog over gepraat. En het kabinet kijkt nog naar groepsgrootes En het aantal mensen dat je thuis mag ontvangen. Dat wordt misschien nog iets strenger. Ook in de horeca hebben ze er genoeg van. De lockdown duurt ze te lang en de schade is groot. Twee eigenaren van een barbecue-restaurant in Eindhoven deden hun deuren gisteravond open, lieten ze via een Facebook-post weten. Pak het. Fuck it. Yes. We gaan open, we zijn open. Pak het. Wij wachten geen dag langer. Buiten stond ook een bord met daarop geen mondkapje, geen probleem. Zaten mensen te eten ook. Het restaurant heeft een waarschuwing gekregen. Doen ze het nog een keer, dan blijven ze ook na de lockdown dicht. De Democraten in de VS starten voor de tweede keer een afzettingsprocedure tegen president Trump. Die procedure komt te laat om Trump nog voor 20 januari uit het Witte Huis te halen. En de vraag is ook of er genoeg Republikeinen zijn die meedoen. De actie van de Democraten lijkt er vooral op gericht om te voorkomen dat Trump over vier jaar opnieuw kan proberen president te worden. En in de eredivisie was het gisteren tijd voor de Rotterdamse stadsdarby tussen Sparta en Feyenoord. Supporters zijn vanwege corona al een tijd niet meer welkom op de tribunes. Maar Rijnmond zag dat deze voetbalfans toch even kwamen gluren bij het kasteel, dat is het stadion van Sparta. Voetbal is ook wel omringd door bijgeloof en de afgelopen wedstrijden zijn we ook elke keer voordat Sparta speelde eventjes op, uh, aan de kasteelkant geweest. En uh, toen wonnen we elke keer. Ja, ik maak even een foto. Ik moet het naar Suriname sturen, want ik heb iemand die daar voor Sparta is. Ik ben van Feyenoord, maar dat uh, is een beetje gevaarlijk hier, <lacht> <lacht> Hoewel dat het onder deze omstandigheden wel mee was, geloof ik. Feyenoord-wonderwedstrijd met 2-0. Het weer, we krijgen een bewolkte dag, het waait best stevig en het wordt een graad of 5. Vanavond en vannacht gaat het regenen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In het hele land komt gladheid voor door bevriezing van natte weggedeelten.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 Now we The we'll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 Just before we become I'm I'm done. Even though this isn't fair for both of us, ooh, maybe I'm just a fool. I still believe. Ik denk wel eens aan Monika, die woonde in de straat op nummer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 You. En over ouders die scheiden. maar Monica die haalde dan haar schouders op bij alles wat ze zeiden. Ik denk wel eens aan Monica. Ze is niet lang bij ons op school gebleven.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verlenging van de lockdown met drie weken geldt ook voor scholen. Het kabinet kijkt nog wel of de verlenging voor de basisscholen minder dan drie weken kan duren. Dat hangt af van nader onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus. In Rotterdam-Zuid was vannacht een zware explosie. Die veroorzaakt in de omgeving schade aan ruiten en auto's. De politie doet nog volop onderzoek. Volgens omroep RTV Rijnmond was het een handgranaat. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden doet vandaag een hernieuwde poging om president Trump af te zetten. Vanwege het opruien van aanhangers die het kapitool bestormden. Dat heeft de democratische voorzitter Pelosi bekendgemaakt. En het weer nog veel bewolking, vooral vanavond en vannacht. Regen, er kan plaatselijk veel vallen en het wordt 3 tot 7 graden. De firma Technology Sputnik you love me no more Let's fly Dormit! Faltan Ik la... days nice.